Vier uur. 4 Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Hoe haal je een succesvol nieuw Kamerlid vakkundig onderuit? En struikelt staatssecretaris Wekers onder een Bulgaar... luisterende analyses van ons buitengewoon wel ingelikte politieke panel. Dat straks in Villa Vepiro, nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Staatssecretaris Van Rijn vindt de kritiek van de gemeente... op het Zorgakkoord oplosbaar... VNG-voorzitter Jorritma klaagde vandaag dat het de gemeente bijna 90 miljoen euro kost. Dat mensen ook volgend jaar huishoudelijke hulp kunnen aanvragen van Rijn daarover. Die zorg snap ik, maar die zet ik ook een beetje af tegen de andere afspraak in het zorgakkoord. Namelijk dat gemeenten meer geld krijgen voor de huishoudelijke zorg. Voor een bedrag van ongeveer structureel 530 miljoen. De gemeenten mogen van alles vinden. Maar ik probeer het een beetje in perspectief te plaatsen. De staatssecretaris presenteerde vandaag zijn toekomstplannen voor de langdurige zorg. Kern daarvan is dat er hervormingen nodig zijn, omdat de zorg anders op den duur niet meer te betalen is. Verder wil Van Rijn dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat mensen meer voor elkaar zorgen. Ruim 3500 gevangenbewaarders uit het hele land hebben in Den Haag geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op gevangenissen. Staatssecretaris Teven wil tientallen gevangenissen en tbs-klinieken sluiten. Teven had moeite om boven het geschreeuw van de demonstranten uit te komen. Hij zei dat het gevangeniswezen niet ontkomt aan de 1 miljard die op justitie bezuinigd moet worden, maar dat er nog naar de invulling van de maatregelen wordt gekeken.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 Als er dan signalen komen dat ermee gefraudeerd wordt, dan moet de regering snel en adequaat optreden. Veel partijen willen ook dat minister Plasterk naar de Kamer komt. De regeringspartijen VVD en PVDA hebben minder haast met een debat. De strijders van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK beginnen op 5 mei met de terugtrekking van Turks grondgebied. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Vorige week werd al een wapenstilstand afgekondigd na een oproep van PKK-leider Öcalan. Maar toen was er nog geen datum voor een terugtrekking. De opstandelingen trekken zich terug in kampen in Noord-Irak. De PKK vecht sinds 1984 tegen Turkije voor een onafhankelijk Koerdistan. De strijd werd vooral gevoerd in het zuidoosten van het land. Bij het geweld zijn meer dan 40.000 doden gevallen. Honderden Molukkers en sympathisanten zijn vanmiddag per motor van Moordrecht naar Apeldoorn gereden. Daar wordt het uitroepen van de Republiek Maluku Selatan herdacht, de Republiek der Zuid-Molukken. De Zuid-Molukkers in Nederland zijn oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger en hun nakomelingen. Ze kregen in 1951 op Java een dienstbevel om met hun gezin naar Nederland te gaan. Dat zou voor zes maanden zijn, maar van een terugkeer is het nooit gekomen. In de schouwburg van Apeldoorn worden toespraken gehouden.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 Verkeersinformatie krijgt van Wijnland Smaal. Het begin van de avondspits levert een aantal meest dagelijkse files op. Rond de grote steden, maar ook rond Arnhem op de A50. Er zit één opvallende file tussen en die staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij muiden 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Na de ster gaat de file verder Blijf luisteren.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 Daarmee rijd je direct naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Geen ondernemer? Prima. Gewoon downloaden. De gratis app van MKB Brandstof. Uw erkende glaszetter? Laat uw huis weer stralen. Kijk op laathoehuisweerstralen.nl Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Wellness op zijn Amsterdams. 25% kans op een happy end. <laughs> Hopla. Mannen en vrouwen, alleen maar mannen. Dan uh, moet je een loge trekken zo? Of uh, hoe werkt dat? <laughs> dat is hartstikke mooi natuurlijk voor mensen die dat willen. Maar zelf uh, ga ik daar niet heen. Nee, dat is even te gek voor mij. Nee. Nu meer Amsterdam in het parool. Met dagelijks de vernieuwde PS.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 En Krol van 50PLUS, in september kwam u met twee zetels hier in de Tweede Kamer. Um, hoe werd er door de andere partijen naar u gekeken? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat als je hier binnenkomt... dat iedereen je optimaal helpt. Je kan de gekste vragen stellen en je krijgt gewoon antwoord... en mensen helpen je oprecht. Uh, het probleem is natuurlijk wel dat we niet eens medewerkers hadden. Dus je komt hier binnen met z'n tweeën... We hadden nog niet eens een eigen kamer. We werden even ondergebracht in een van de commissiezaaltjes. In een bezemkast? Ja, zoiets. Ja, Daar denk ik het bijna op. En eh, als je dan eenmaal een beetje gesetteld bent... en het gaat dan ook nog een keer goed in de peilingen... dan merk je ook dat eh, er een aantal partijen zijn... die toch een tikje bang zijn van... Ho, die haalt wel heel erg veel zetels weg. En te meer, omdat 50PLUS zijn zetels niet bij één specifieke partij weghaalde maar je zag dat over het hele spectrum in de Kamer... Ja, dan, dan merkte je ook dat al die andere partijen daar toch nou, boos over werden. Dat kan je rustig zo stellen. Ja, wat, hoe merk je dat hier in Den Haag? Um, je hebt dan altijd een aantal mensen die nog sympathie voor je houden... en die uh, gaan je ook waarschuwen. Die zeggen ook van... nou, in het Kamerrestaurant zaten ze bij elkaar te smoesen om te kijken hoe ze je onderuit kunnen halen. En als dat dan niet politiek kan dan moet het maar persoonlijk gebeuren. En dan worden dus de meest idiote dingen boven tafel gehaald... om je onderuit te halen. Zoals? Nou, er uh, werd op een gegeven moment mij verweten dat ik niet gemeld had... dat ik ooit iets met de geekhand te maken heb gehad. Nou, volgens mij is er geen mens in Nederland die dat niet weet. En het was ook niet een kwestie van verzwijgen. Het was ook niet een betaalde functie. Uh, maar ik had hem inderdaad niet op tijd gemeld. Gewoon omdat je niet wist dat dat moest. En daar word je dan ineens breed op onderuit gehaald. Dan denk ik, nou hallo zeg, ik zit hier nu om de belangen van ouderen te verdedigen. Met alles wat in me zit, beoordeel me daarop. En beoordeel me niet om fouten die ik in het verleden gemaakt heb... of die ik nu maak en die daar niets mee te maken hebben. Het is ook te zot voor woorden hoe vaak ik niet door media gebeld ben... met verhalen die absoluut niet waar waren. Maar dan had iemand weer gebeld met een krant of met een tv-programma... om te zeggen, weet je dat? En dan kwam er een verhaal waar echt nou niet het begin van waarheid in zat. Is het ook niet zo dat je als politicus gewoon heel erg integer moet zijn... en dat het eigenlijk ook niet zo heel erg gek is... dat men dan toch gaat spitten in dat verleden? Ja, dat is op zich niet zo gek, maar ik denk wel dat je dingen moet scheiden. Ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen... wat iemand in het verleden gedaan heeft. Heeft hij dat gedaan met de beste intenties? En als je dan een fout gemaakt hebt... dan lijkt het mijn zo dat je die fout door de vingers moet zien... Want die is gewoon gedaan niet omdat je jezelf verrijkte... of omdat je met jezelf bezig was... maar omdat je je nek uitstak voor een doelgroep. En wanneer je dingen gedaan hebt die echt in je eigen belang waren... Ja, dan kun je ze mensen kwalijk nemen. Is dit ook onderdeel van het politieke spel? Ja, dat is een politiek spel. Wat ik... Waarvan ik begrijp dat heel veel Nederlanders zeggen... wat een vuil politiek spelletje ik wist al dat als je in de politiek ging dat je een olifantenhuid nodig had. Nu merk ik dat een huid van teflon eigenlijk nog niet genoeg is. U bent persvoorlichter geweest bij de VVD. Ja, daar werden toch ook dit soort spelletjes gespeeld of niet? Ik denk dat ze wel gespeeld werden. Dat kan ik ook absoluut niet ontkennen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ze gespeeld werden. Maar ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Als je het niet meer echt op argumenten kunt winnen... Dan ben je verkeerd bezig. Dat was een bijdrage van Klaas den Tek. Het Vragenuur, met vandaag... Joost Vullings, NOS, Paul Janssen Telegraaf... en Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw van Veldhoven, goedemiddag. U bent hier voor het eerst. Um, u bent zelf een nieuwkomer. U hoort uh, Henk Kool. Hij beklaagt zich erover hoe een nieuwkomer vakkundig gesloopt wordt. Dat zegt hij eigenlijk. En geen enkele truc is taboe. Mits je succes hebt, hè? Je moet je, je, moet je er succes toe doen hebt. in de ogen van sommigen. Heeft u er iets van gemerkt? Maar hij zei eigenlijk twee dingen. Het eerste wat hij zei is dat als je binnenkomt in de kamer, dat iedereen je dan zeer welkom heet. En dat heb ik zeker ook zo ervaren. En het tweede deel van het verhaal uh, herken ik me toch een stuk minder. Kijk, het is natuurlijk zo dat als je hoge bomen vangen, veel wind. Dat is ook zo in de politiek. Uh, de heer Krol is ook iemand die geen blad voor de mond neemt. En uh, Dat zal hem dan zeker ook op kritische vragen van collega's komen te staan. Mm. Maar idiote dingen, nee. Dat, uh, dat deel herken maar ik toch niet zo. het is zo. natuurlijk een klein verschil dat u in een allang bestaande partij komt. En dat hij, hij is nieuw met zijn partij ook hè? natuurlijk. Dus dat, dat maakt misschien ook verschil. Ja, zeker. Maar zo zijn er meer nieuwe partijen geweest. Mm -hmm. De Partij voor de Dieren uh, heb ik hier ook niet over horen klagen. Hè, terwijl zij toch ook flink inhoudelijk vuur aantrekken. Ja. En dat onderscheid tussen uh, kritiek op de persoon en uh, een stevig inhoudelijk debat... Ja, daar moet je hier toch wel tegen kunnen. En ja. uh, misschien is hij daar toch wel een beetje gevoelig voor. Joost Vullings, hij, hij beklaagt zich erover. Maar je kunt toch niet hardop blijven beweren dat hij dit niet geweten zou kunnen hebben. Als voorlichter van de VVD, Klaas Getek ja, zei het al. Dat, ja. Hij probeert zich neer te zeggen dat als een soort slachtoffer. Het is allemaal heel zielig wat hem overkomt. En hij heeft ook wel een aantal mooie zingen, zinnen dat hij eigenlijk zegt van... ja, dat je eigenlijk mensen niet moet beoordelen op fouten uit het verleden. Dat zegt hij zomaar. Weet je denkt van, nou ja, misschien moet je er ook niet al te moeilijk over doen. Maar als er fouten zijn gemaakt, mogen die best benoemd worden door, door, door, door een krant, lijkt mij. De politiek gaat er ook helemaal over vaak. Ja, en, en ja, als je belangrijk wordt, dan, dan, dan kan je in de media komen. En als blijkt dat je dingen in het verleden fout hebt gedaan, worden die opgeschreven. Nou ja, dat ja. moet, moet je tegen kunnen. Nou, dit, dit past, past in de profilering van 50 Plus. Uh, het is jammer dat het radio is, anders had ik graag gezien hoe lang de neus van Henk uh, Krol was gegroeid. Terwijl hij dit verhaal, uh, tranentrekkende verhaal, uh, uh, te berden bracht. Maar uh, nee, kijk, 50 Plus profileert ze natuurlijk ook als, als de partij. Uh, die de belangen behartigt van mensen wie eigenlijk, die eigenlijk groot onrecht wordt aangedaan. Mm -hmm. uh, de positie van de underdog en dit hele verhaal wat hij hier nu weer heeft gehouden... dat, past, dat sluit er eigenlijk naadloos bij aan. Dus het is wat hij doet eigenlijk. Dat vind ik wel. Het is, het is een staaltje politiek, ook met het, met, met, zijn, met het timbre in zijn stem en zo. Het is allemaal, ja, je wordt er een beetje verdrietig van <lacht> en zo is het ook bedoeld. Ja, oké. Okay. Okay. Uh, Frans Wekers, staatssecretaris Financiën. Hij heeft de belastingen in zijn portefeuille. Hij komt in de problemen, uh, hij lijkt in de problemen te komen... in verband met grootschalige fraude... Uh, met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren. Wist je daar nou wel van of wist je daar nou niet van? Ik hoorde hem vanmorgen bij BNR zeggen... ik wist daar niks van, laat uw ambtenaren maar komen met bewijs. Uh, is dat de sterke positie, Joost? Nou, die, die, die opmerking die hij vanochtend bij BNR heeft gemaakt... heeft heel veel kwaad bloed gezet in zijn eigen organisatie... Hij krijgt toch wel verschillende signalen dat, dat ambtenaren echt woest op hem zijn. Want hij viel daar zijn, zijn eigen mensen af. En terwijl die mensen zelf beweren van... er zijn genoeg signalen vanuit de organisatie in ieder geval naar boven gegaan... Ja. richting de staatssecretaris. Want dat is de allerhoogste vorm van ontucht hier, hè? Dat je als bewindspersoon je ambtenaren afvalt, publiekelijk. Ja, nou ja, staatssecretaris Mansveld heeft het laatst ook gedaan... in het debat over de Vira. Maar daar was ook wel heel erg duidelijk dat ambtenaren iets hadden gedaan... wat ook echt niet, niet kon. Hm. Maar dit is meer een soort algemeen verwijt aan je ambtenaren. Ja, dat is niet heel erg handig. Want straks uh, uh, nou, er komt er wellicht een debat. Uh, vanavond misschien, als je, ja, vanavond, nou, En als hij mag blijven, moet hij wel samen met die dienst deze problemen gaan, gaan aanpakken met die vrouwen. En die mensen moeten voor je werken. Dus het is niet echt een hele handige opmerking. Ja, uit uh, wat er van RTL Nieuws naar buiten kwam over deze affaire. Uh, uh, opmerkingen van ambtenaren, geschreven notities. Nou, dat loogt er niet om, uh, Tientje van Veldhoven. Nee, dat, uh, dat is zeker heel zorgwekkend. Ik vind het ook een hele ernstige zaak. Het um, is wel belangrijk om in dit soort vraagstukken eigenlijk de vraag: uh, uh, heeft hij eigenlijk de Kamer wel voldoende voorgelicht? Heeft hij wel actie ondernomen uh, toen dat moest? Um, daar is het wel heel erg voor belang om, om de feiten echt op een rijtje te zetten. En daarom is dat wat ons betreft de eerste stap. Mm -hmm. En heeft D66 dus om een, een feiten helaas ja. gevraagd. Ja, ja. Dus eigenlijk wanneer heeft wie u waarover geïnformeerd. En dan kun je beoordelen of de staatssecretaris zijn taak eigenlijk uh, goed heeft dat. uitgevoerd. Dus we kijken uit naar die brief en natuurlijk naar een snel debat. Die brief komt, uh, moet voor zevenen vanavond er zijn. Paul, wat, wat verwacht jij? Heb jij, heb jij uh, tot nu toe... Het optreden van wekers her en der en uitspraken van hem... zie je hem dan sterk in zijn schoenen staan... Denk je, hij heeft wel een verhaal. Ja, hij heeft in ieder geval de poging daartoe gedaan. Hè? Op, de, op die uitzending van Brandpunt heeft hij heel stevig stelling genomen. En je ziet hem daar deze week eigenlijk weer uh, langzaam maar een beetje, een beetje op terugkomen. Daar... Hij ging dinsdag. nam hij toch uh, wat gas terug en had hij het over, over. Ik was niet op de hoogte van dit specifieke geval. Precies, deze vrouw is en, mij niet ja, gemeld. Het was, ja, het werd, het, het, dus het werd ja. allemaal wat kleiner gemaakt. En dan weet je gewoon dat als een, als een bewindspersoon dat soort taal gaat bezigen. dan is er iets niet helemaal in de oren. En vervolgens is er. En hij, en hij klonk ook mm. alsof hij eigenlijk wilde zeggen, ik heb er ook helemaal niks mee te maken. Zo uh, vatte toen ik het op. Oké, okay, nou, zo, zo, zo heb ik het uh, niet opgevat. Maar ik denk dat het wel van belang is dat uh, nu in dat gelekte rapport... Uh, wat ook via RTL naar buiten is gekomen... Ja. Uh, waarin de, die, die fraude van de Bulgaren wordt gemeld... Hè? Uh, en waar ook uh, de inspectie van de sociale zaken bij betrokken is. In, in die brief staat dat een afschrift hiervan... dat het ministerie van Financiën is gegaan... en dat dus niet alleen de Belastingdienst... maar wel degelijk ook het ministerie op de hoogte was. Nou, Dat wordt nu door de woordvoerder van uh, Wekers Vandaag bestreden. Mm. Dat die brief daar nooit is uh, geland... omdat het al als bekend werd verondersteld. Nou, en, kijk, dit zijn cruciale zaken en die moeten straks in het feit helaas echt helder uh, naar boven komen. Van, van Is die brief nou wel of niet geland op het ministerie? Want als die wel is geland... Ja, dan heb je als staatssecretaris natuurlijk geen sterk verhaal meer. Als je gaat nee. zeggen dat je het niet wist. Want dan, dan deugt je ambtelijke organisatie maar niet. dan zit je in dezelfde positie als mevrouw Mansveld. Ja, daar ja, ben je, van je wel van voor verantwoordelijk. En, ja, en Mansveld kan er nog mee weg. Maar weken niet vergeten. Die heeft al een gele kaart. Vanwege uh, Van Rij. Met de zaak Van Rij en de reclamezel. Dus die kan zich eigenlijk geen misstap meer veroorloven. Hm. Mevrouw Van Veldhoven. Als nou uit het... Als dat feit er helaas vanavond nou veel meer vragen oproept... dan vragen beantwoord, wat dan? Dan gaan we graag het debat aan met de staatssecretaris... om die vragen beantwoord te krijgen... Uh, en het enkele, het enkele antwoord, het ligt aan mijn ambtenaren. Uh, dat vind ik inderdaad geen sterk antwoord. Nee. Uh, maar het lijkt erop dat de, de staatssecretaris is voor ons natuurlijk politiek verantwoordelijk ja. uh, en ook verantwoordelijk voor dat hij zijn ambtelijke organisatie goed inricht. Maar het is wel belangrijk om de feiten op tafel te hebben. Ja. Waar wist hij precies wel of niet van? Want dan ja. weet je of het een fout is die bij hem ligt. Heeft hij geen actie ondernomen? Of is het een fout die bij hem ligt in de zin dat hij zijn ambtelijk apparaat niet goed heeft georganiseerd? En politiek zijn dat natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja. Joost, merk je als je hier rondloopt iets van onrust? Dit is de laatste dag voor het recess. En de hele dag zoemt het al zo'n beetje rond. Denk je dat het nou, daadwerkelijk oh. gewoon ook daardoor misschien een, uh, door, een, door een onhandigheid of door een, door een fout. Er ineens een staatssecretaris verdwijnt vanavond. Ja, nou, meestal, meestal lopen dingen, deze dingen met een, met een, met een sisseraf. Dus dat is. Uh, uh, je voelt langzamerhand een klein beetje de spanning oplopen. Ik vind het wel heel anders dan bijvoorbeeld vorige week donderdag met het debat. Teven, de teve, ja. dat, dat voelde wel anders. Maar dit soort dingen die kunnen in een die kunnen heel helemaal snel omslaan. Als dat feiten helaas komt en er staat iets in wat, wat van mm -hmm. iedereen denkt: nou, dat zit niet helemaal lekker. Ja, dan neemt die sfeer langzamerhand toe en dan krijg je het getouwtrek. Komt er wel of niet een debat? En dan komt er een debat. Nou ja, en zo langzamerhand kan dus over, over vijf uur hier de, de zindering weer door de, door de gangen gaan. Het is de laatste vergaderdag voor een recess. Bij de zomer hebben we altijd een, uh, dan een barbecue. Maar mm -hmm. misschien dat de grill vanavond ook nog wel eventjes uh, aangaat. Nou, okay, met een mens erop dan nu. Ja, met zeker. een ja, nou, Dat weten we dan vanavond om zeven uur, uh, mogen we hopen. Uh, er was een inhoudelijk natuurlijk veel belangrijke kwestie aan de hand vandaag. Een debat over de brief van het kabinet aan Brussel, waarbij wij... Uh, ons goede gedrag uh, etaleren. Namelijk dat wij in 2014 een keurige begroting inleveren... en uh, onder een tekort van 3% uit gaan komen. Um, wat natuurlijk wel er doorheen fietst, Paul, is uh, bijvoorbeeld een zorgakkoord... Om het niet al ingewikkeld te maken, want is, ik vind het. Uh, pa, Piet Heijn Donner van de Raad van State zegt, die komt er niet meer uit. Dus uh, ik mag ook zeggen dat ik het niet helemaal meer uh, he, alles begrijp. Maar ik snap wel dat er daardoor een gat geslagen is, op het zorgrekort van een miljard. Mm -hmm. En het kabinet zegt: uh, gewoon doe maar rustig. Dat, dat, daar vinden we wel iets voor. Uh, collega Koolmees van Sintje van Veldhoven, die heeft daar op uh, behoorlijk voor zijn op gereageerd. Ja. Maar Paul, um, waar gaat dat heen? Nou, uh, dat is een goede vraag. Want het, het probleem is niet zozeer dat, dat ze hier een uh, ander verhaal houden... maar dat het verhaal met de week wisselt. En dat maakt uh, de gang van zaken natuurlijk uh, buitengewoon mistig en, uh, en onduidelijk. Kijk, op zich kan je wel zeggen dat dat pakket van 4,3 miljard... en de invulling daarvan die naar Brussel uh, wordt gestuurd... die dan uh, hier formeel door uh, Rutte is doorgeschoven... en waarschijnlijk in augustus weer op tafel komt... Uh, als we niet allemaal zo gek naar de winkel rennen om iets te gaan kopen. Uh, maar in dat pakket van 4,3 miljard zit heel veel lucht. He, dus als je de begrotingscijfers uh, ziet, dan kan je wel zeggen... dat er eigenlijk 2,4 miljard ongeveer nodig is. heb je nog wat uitverdiende effecten. Die kunnen afhankelijk van de maatregel nog oplopen. Maar in, in het kabinet hoor je wel... dat officieel is het, zit er een lucht van 300 miljoen in. Maar uit berekeningen blijkt wel dat dat minstens een miljard is. En, en nou, een beetje afhankelijk van welk departement je het vraagt... zit er nog wel meer in. Dus als je een, een, een maatregel uit de zorg eruit snijdt... heb je nog een pakket wat groot genoeg is... Hmm. Om daarmee je tegenvallen op te kunnen vullen. Tenzij natuurlijk straks bij de volgende raming in juni. Uh, Ach, dus de, de economie, uh, nee, er, komt er al, zit er nog eentje voor uh, tussenstand. Uh, de economie nog verder verslechterd. Waar... Daar mag je niet van uitgaan, dat weet je. Hè? Dat is streng verboden. Er nou, staat een ja, enorme ja, boete alleen op. Alleen maar ja, dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat, Kijk, wat, wat mij meer uh, uh, verontrust is dat vandaag de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, gewoon weer in de Kamer zegt uh, over het Sociaal Akkoord en het zorg, Zorgakkoord. Dat staat en daar gaan we niks meer aan veranderen. Uh, terwijl vorige week nog uh, de vicepremier-minister van Sociale Zaken een excuus uh, aanbiedt aan de Kamer, omdat hij had gezegd dat het, uh, het uh, sociaal akkoord in beton gegoten is. Ja. En het is juist die, die wisselende boodschappen, niet alleen aan de Kamer, maar ook aan de samenleving, wat mensen buiten gewoon onrustig maakt, wat de onrust voedt in de politiek en waar de economie zeker niet ja. mee is geholpen, laat staan Brussel. Ja, je van Veldhoven, hij zegt dan wel inderdaad dat het akkoord staat, althans, dat is onze intentie, en als het uw ambitie is, zegt hij tegen de oppositie, dan gaan we dat doen. Maar hij zegt ook doodleuk erachteraan, maar natuurlijk gaan we wel praten, dan gaan we gaan wel bezuinigingen weghalen bij de sociale zekerheid en bij de zorg. Want anders kun je twee derde van de begroting kun je het niet over hebben. Is dat niet merkwaardig tegenstrijdig? Nou, er is een, sowieso een hele merkwaardig tegenstrijdige situatie, want we sturen een zogeheten uh, gedegen begroting naar Brussel, waar gewoon een, een heel pakket in zit wat onduidelijk is. En of daar nou nog wat lucht in zit of niet. Die lucht is wel ook al uitgegeven. Ik denk aan de 300 miljoen die voor infrastructuur was bestemd. En mm -hmm. waar we ook vanavond gewoon stemmen over naar welke projecten dat gaat. Denk aan 200 miljoen, die ga, zou gaan naar uh, energiebesparing in de bebouwde omgeving. Uh, waar is dat bedrag gebleven? Dat was ook ja, toegezegd. In 4, je kan het tegen inbrengen dat ik heb begrepen van uh, een van de betrokken kabinetsleden dat andere landen die, die sturen bij wijze van spreken een brief naar Brussel. Het komt goed. Maar Nederland is dus heel specifiek altijd geweest in het, in het neerleggen van waar dat pakket dan uit bestaat. Nee, je hoeft maar ja, dat is nog niet geen gedegen begroting. Ja, nee, ze structuren. kunnen toch gewoon dus zeggen, inderdaad, het een, een, een, een opzet goed. van een begroting. Ja. Dat Precies. is de bedoeling. En misschien dus nou zijn we er wel voor het, het kabinet Hoeveel twee werkelijkheden. Ja. Maar, maar van van daarmee is het, is het probleem toch nog ja. niet weg. We houden de brief ook niet tegen, maar het probleem is niet weg. Nee, en sterker nog, het probleem wordt alleen maar moeilijker om op te lossen, omdat we dus via die deelakkoorden grote stukken van de begroting aan het groeien zijn. En dat maakt dus dat we straks heel weinig opties meer over hebben. Uh, en dat je misschien alleen Zo. weer met een visieloze kaasschaaf... U heeft de carrière in Brussel achter de rug. Onder oh, hoe gaat dit onder andere, hoe gaat dit vallen daar? Nou ja, precies wat er gezegd wordt. Er worden natuurlijk hele verschillende pakketten ingeleverd. Ik denk dat er in Brussel heel scherp gekeken gaat worden... naar niet alleen wat staat er qua cijfer onder de streep voor volgend jaar... maar hoe staat het met de structurele hervormingen. Nou, En dan zullen we zien hoe daarop gereageerd wordt. En ik denk dat het niet concreet hebben ingevuld van dat pakket... Hm de brief natuurlijk wel verzwakt. Het was sterker. Als je tegenover het vooruitstellen, vooruitschuiven van hervormingen... dan wel heel precies aangeeft hoe je het volgend jaar gaat doen. En dat weten we dus uh, nog steeds niet. En het wordt straks natuurlijk wel krap... Om maatregelen dan nog te door te krijgen voor januari. Joost, dat Sintje van Veld over zei. Al die akkoorden. En langzaam maar zeker Tim, je het een beetje dicht. Maar misschien hoeft de oppositie daar niet langer bang voor te zijn. Want de VVD heeft min of meer laten weten. Of dat is ook weer onhelder. Ja, ik weet niet. Ja, ja. Van nou, nu is het afgelopen. Die deals met de oppositie even geen zin meer in. Al die akkoorden, wij doen het niet meer. Nou ja, ik, ik denk dat de soep niet zo, zo heet wordt opgediend als, als, als het uh, gisteren uh, naar buiten kwam. Kijk, je hoort wel eens geluiden in de VVD dat ze het wel zat zijn. Dat mensen denken, ja, dat, dat akkoorden sluiten, daar komt een keer een eind aan. Maar ze zien ook ook dat ze eigenlijk geen, geen andere mogelijkheid hebben. En, en wat, je, wat je hoort is dat, dat er wellicht een keer een moment gaat komen... waar en dan hebben ze het over het algemeen over het CDA... want daar zit een grote ergernis bij de VVD... hoe oppositioneel de, het CDA zich opstelt... dat er een wetsvoorstel ligt wat nou dat zou zeggen voor 70% het verkiezingsprogramma van het CDA's... en het CDA gaat hier toch nee zeggen in de Tweede Kamer. En dan kan er een moment komen waarop de VVD zegt... van nou ja, zak er maar in, we brengen het wetsvoorstel gewoon naar de Eerste Kamer... en dan, dan moeten we even zien hoe dapper Elko Brinkman is. Maar dat, dat kan komen... Maar het, CDA aan de Eerste Kamer. Ja, ja, maar het idee van, wij gaan nu voortaan niet meer onderhandelen... en we duwen ieder wetsvoorstel hierdoor met onze negen, 79 zetels... en we zien wel wat er gebeurt in de Eerste Kamer... Het lijkt me ook niet zo verstandig om dat zo te doen. Ja. Oké, okay, uh, tot slot. Congres van de Partij van de Arbeid. Aanstaande zaterdag. Uh... Het gaat over de nieuwe kleren van de keizer. Namelijk een nieuw beginselprogramma. Terug naar de oude sociaal-democratische waarden. Maar het wordt nu al overschaduwd door de kwestie van de strafbaarheid van de illegaliteit. Er liggen drie moties. Of vier moties. Drie die passen in het regeerakkoord om daar wat aan te doen. Maar de vierde zegt gewoon keihard. We moeten er alles aan doen om strafbaarstelling illegaliteit. Om dat te voorkomen. Um, dat is één punt. Dat is één punt. Bre moeilijk punt. Een andere punt. Een andere moeilijke punt is uh, dat uh, de PvdA-akkoord is gegaan... om toch te boren naar schaliegas. Wat ja. heel milieuvernietigend is, kun je wel bijna zeggen. Het um, nou, is toch, toch ongelooflijk. Dan heb je, heb je als PvdA zo'n sociaal akkoord uh, in de wacht gesleept... met afzwakkingen op ja. pijnlijke punten. En dan ga je bakkeleien in plaats van dat je daar... Uh, nou, dat, zit, dat zit volgens mij niet in de aard van de partij... dat je daar een feestje gaat bouwen. Ga je, ga je lopen bakkeleien over... over een wassen neus of strafbaarstelling illegaliteit? Vind jij dat een wassen neus? Absoluut. Het is een overtreding. Het stelt helemaal geen ene moer voor. Uh, er wordt in de PVDA wordt daar uh, een grote ophef over gemaakt sowieso in de hele linkse kerk. Maar uh, ga, ga de wetstekst eens lezen, wat er nou eigenlijk staat en wat het nou eigenlijk betekent. Het stelt echt helemaal niks voor en de PVDA maakt daar een hele grote zaak van en, en is daarmee weer een potje aan de navel staan, zoals we die partij kennen. Sintje van Veldhoven. Het is geen uh, principiële zaak, het is eigenlijk niks. Maar ze willen is... gewoon knokken. Nou, weet je, kijk, je moet je los van de vraag... of het uh, wetvoorstel nou wel of niet een principiële zaak uh, van maakt... Ik heb niet gezegd dat het een principiële zaak... Nee, is precies, stelens, ik denk maar. dat het dat voor de Partij van de Arbeid wel is. Uh, maar je moet je ook überhaupt afvragen... of je nou eigenlijk de politiecapaciteit... die in Nederland onder druk staat... nou wil inzetten om een quotum aan illegale vol te maken. Ik bedoel, uh, dan denk ik dat ik in ieder geval namens nou, mijn partij kan zeggen... dat we andere prioriteiten stellen. Nog even los van de vraag of je principieel vindt... dat iets, zoiets strafbaar zou moeten zijn... Mm -hmm. uh, als mensen uh, dat er echt actief naar door worden nagejaagd. Het tweede punt is eigenlijk ook raar... dat dat nu ja, zo naar boven is gekomen. Schaliegas, Schaligas. schaligas ja. mm -hmm. um, want inderdaad, de Partij van de Arbeid was altijd heel kritisch. He. Schaliegas, een nieuwe vorm van energie... waarvan de vraag is of we bij het winnen... wat gepaard gaat met boren, met chemicaliën... of, dat nou, of we dat nou moeten willen. We hebben met elkaar op het Kamer afgesproken. We gaan er een onderzoek naar laten doen. Kan dat veilig? Of heeft dat risico's bijvoorbeeld voor ons drinkwater? Dat onderzoek komt deze zomer. En nu is de PvdA in één keer deze week om. En dat vind ik toch echt heel merkwaardig, moet ik zeggen. Dus ik, uh, ja, het heeft me echt verrast. Uh, maar denk je ik dat denk dat zeker de... dat ze daarover zullen spreken op hun ja, congres. Ja, wordt dat een punt? Ja, dat, niet zo'n dat, belangrijk dat... punt als het strafbaar van illegale? Nee, dat in de illegaliteit wordt op de congres een veel groter punt. En, en dat partijen van standpunt wisselen tussen de keer... ervoor dat ze in de oppositie zaten en later in de coalitie zitten... daar ben ik op zichzelf nee, nee, niet dat, zo verbaasd nee, nee, nee, nee, door. Nee, nee, nee, uh, maar ja. het moment verbaast me. Want dat onderzoek komt deze zomer. Je kunt dus prima het onderzoek, maar waarom wacht je niet op het onderzoek? Nee. Waarom mag je niet op het onderzoek? Waarom... Ja vlak voor je congres. Joost, ja, heeft het ook mee te, te maken dat in de beeldvorming... de VVD, to, eh, ik bedoel, Paul, die wordt er in zijn kranten Telegraaf niet moe van om erover te schrijven... hoeveel, d, hoeveel verkiezingsbeloften de VVD ingeleverd heeft... dat er toch tegen de PvdA gezegd heeft, eh, is... denk erom, je zou nou echt iets terug moeten gaan doen... A, die, illegale, die strafbaarstelling, die gaan er gewoon door. En dat congres, dat, daar heb ja, je aspar, gewoon scheid aan. Aspar aspar, en ja. je gaat gewoon ja. dat schaligas ook goed vinden. Kan ja, je dat je dan de orde zijn? Dat betreft. Ja, dan ja dan dan dan dat weet ik niet, maar ik bedoel... Kijk, voor de VVD is strafbaarstelling en illegaliteit belangrijk. Dat hebben beide fractievoorzitters al gezegd. Dus Halbe Zelstra van de VVD en Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Ja, afspraak is afspraak. Ja. En... Maar dat, dat geldt voor sommige onderwerpen niet. Ja, maar dit voor in dit dat regeerakkoord, maar voor dit wel. Ja, maar Het is, dit is dus wel. niet altijd afspraakjesafspraak. En bovendien, het PvdA-congres is natuurlijk akkoord gegaan... met ja. het regeerakkoord eerder. Ja. Dus het is wel een vorm van, van, van, ja, van terugonderhandelen. En dat zie je wat, wat, wat, waar Paul een beetje uh, een uh, zeer moeite mee heeft. Maar dat herken dat wel. Dat bij de Partij van de Arbeid, in de vorige regeerperiode... was het het Irak-onderzoek. Dan in een, in een, in een uh, onderhandeling, in een formatie, verlies je dingen. En dan moet je je verlies kunnen nemen. VVD'ers kunnen dat. En die hebben daar soms heel veel moeite mee, maar het lukt ze. En bij de Partij van de Arbeid ontstaat er altijd één punt. En, altijd dat nee, nee, nee, en dat kunnen ze maar niet laten rusten. En ik snap dat wel dat het principieel is. Dat is maar, het punt niet. Ja. Het, het punt is, ik sprak een paar maanden geleden, toen, toen, toen dit allemaal was afgestemd. En inderdaad, op de congressen was uh, goedkeurd, sprak ik uh, om even vaag te zeggen, een hooggeplaatste PvdA. En die was zeer goed gemutst over de strafbaarstelling illegaliteit. Waarom? omdat ze het voor elkaar hadden gekregen in het regeerakkoord... om er een overtreding van te maken. En die PvdA zei zelf, omdat het een overtreding is... een overtreding, daar, daar word je dus niet voor opgepakt. Er bestaat geen medeplichtigheid bij een overtreding, mm -hmm. bij een misdrijf wel. En hij, hij vond zelf dat daarmee de vvd een overwinning had behaald. Want die klopt zich op de borst van, we hebben het strafbaar gesteld... maar als je kijkt naar de sanctie die erop, stelt, die erop staat... dan stelt dat bar weinig voor... En ik moest, ik moest de beste man daar, daar gelijk in geven. We weten dus nu in elk geval dat het een man is. Dat helpt. Ja, nou, dan ben je, dan nog ben je over, de helft kwijt al in de, ja. de PvdA. Ja. Maar, en, dan, en dan snap ik dus niet dat, dat de, de, de achterman in de PvdA... die nu daar een enorm vuurtje aan het opstoken is... Ja, maar goed, dat was die man is. en voor anderen was het al, al echt slikken. Maar dan, dan, dan, dan heb je het geslikt bij, bij het congres over het regeerakkoord. Ja. En dan, denk ik van, ja, dan, dan moet je het een keer laten rusten. Kijk, en als de VVD je de kans geeft, ja, dan moet je hem grijpen. Maar als je hem niet krijgt, dan, dan houdt het gewoon op. Joost Vullings, hoorde u als laatste heel hartelijk bedankt. Stintje van Veldhoven ook bedankt. En Paul Jansen. Tot een volgende keer. Wij gaan naar Tim Overdiek voor het Radio 1-journaal. Tim. Ja, Tessel, de hoofdrolspeler in het nieuws. Vanmiddag is Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Jullie hadden het net al over het grillen van Wekers door de Tweede Kamer. <laughs> nou, De man achter de barbecue is Pieter Omzicht, Die leidt de kritiek op de staatssecretaris. Ik spreek hem straks over deze kwestie. Wat ook wel een kwestie met de hoofdletter K aan het worden is... de D-dos aanvallen op D. Ik ga de vraag opwerpen of het geen tijd is om aan een landelijke alarmbel te trekken. En... We hebben een lied. Een, een lied. koningslied. Jawel, het nieuws. Iedereen vindt het prachtig, dit lied. Waarom? Het lied heeft een Surinaamse beat. We gaan lekker zingen. Heel goed, Tim. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal met Ewout de Jong. Staatssecretaris Van Rijn vindt de kritiek van de gemeente... op het Zorgakkoord oplosbaar. TNG-voorzitter Jorrit Smaak klaagde vandaag... dat het de gemeente bijna 90 miljoen euro kost... dat mensen ook volgend jaar huishoudelijke hulp kunnen aanvragen. Maar volgens Van Rijn krijgen de gemeenten door alle afspraken... in het zorgakkoord er op de lange termijn juist 500 miljoen euro bij. En de Tweede Kamer wil vandaag nog opheldering van staatssecretaris Wekers over de fraude met toeslagen. Voor zeven uur vanavond moet de VVD er in een brief tekst een uitleg geven. Afhankelijk van de inhoud besluit de Kamer mogelijk vanavond nog met de staatssecretaris in debat te gaan. Twee hoofdverdachten van de mishandelingzaak in Eindhoven mogen aan Nederland worden uitgeleverd. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen bepaald. <Klacht> Neem niet kwalijk, in januari mishandelde een groep van acht jongeren een man uit Eindhoven op straat. Volgens de rechter hebben de twee zo'n grote rol gespeeld bij de mishandeling... dat ze mogen worden uitgeleverd. De twee gaan in cassatie. En ruim 3500 gevangenbewaarders hebben in Den Haag geprotesteerd... tegen de voorgenomen sluiting van gevangenissen. Staatssecretaris Teven wil tientallen gevangenissen en tbs-klinieken sluiten om te bezuinigen. De demonstranten vrezen kapitaalvernietiging... en zijn bang dat honderden gevangenbewaarders hun baan verliezen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende zaken. Op de A7 Zaanstad richting Horen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Weidewormer. Dat veroorzaakt file vanaf Zaandam, drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De langste file staat op de A50 Arnhem richting Os. Voor de Waalbrug bij Ewijk, negen kilometer.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 Goedemiddag. Voor de tweede keer in korte tijd ligt hij onder vuur. Frans Wekers, staatssecretaris van Financiën. Medewerkers van de Belastingdienst noemden hem een jokkebrok. Hij zou wel degelijk hebben kunnen weten van de huur- en zorgfraude door Bulgaren. De Tweede Kamer is not amused. Steeds meer mensen doneren bij leven een nier. Wat een uitkomst is voor nierpatiënten die niet langer hoeven te wachten... tot een potentiële donor overlijdt. Zoals Eldert de Jager in Oud-Beierland, die een nier kreeg van zijn vader. Het was mijn vader die als eerste zei van... Uh, ik wil het gaan doen voor je. En dat roept de vraag op of nog meer zogenaamde levende donaties... veel geld zouden kunnen besparen in de zorg. En Amsterdam op weg naar 30 april. Het moet een feest worden, maar niet iedereen staat te springen. Josephine Trehi gaat vanmiddag op zoek naar hoofdstedelingen... die meer lasten zien dan lusten. Ik noem het een lust, het NWS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Wat wist hij nou wel en wat niet? En waarom dan niet? Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën heeft heel wat uit te leggen, vindt de Tweede Kamer. Waarom wist hij niks van miljoenenfraude met toeslagen door Bulgaren? In Den Haag-politief verslaggever Peter Blok. Peter, is het niet raar dat de staatssecretaris. Niets zegt te hebben geweten van deze omvangrijke fraude door Bulgaren met toeslagen. Ja, dat vindt de Tweede Kamer wel. Want hij is tenslotte de hoogste baas van de Belastingdienst. Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Ja, en als dit dan op grote schaal gebeurt, dat staat ook in allerlei rapporten. Volgens de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst... en een inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken... vindt die fraude veelvuldig en op grote schaal plaats. En ook in meerdere Nederlandse steden. Ja, dan is het natuurlijk wel raar dat Wekers dat dan niet weet. Want dan zou hij toch actie moeten ondernemen... het op alle mogelijke manieren moeten zien te voorkomen. Nou, Wekers heeft dat rapport niet gekregen, zegt hij. Hij spreekt dan ook van een incident. Ambtenaren zeggen hij jokt, hij wist het wel... En Weker zegt dat hij voor deze specifieke vorm van fraude niet is gewaarschuwd. Hij is geschokt, wil een eind aan deze vorm van oplichting. Ja, uh, de kamerleden willen ongetwijfeld ook een eind aan deze vorm van oplichting. Maar uh, zijn ze klaar met dit verhaal of geloven ze hem niet? Uh, nou ja, geloven ze hem. Uh, in ieder geval geven ze hem uh, voor uh, het voordeel van de twijfel. Uh, tot zeven uur vanavond krijgt hij de tijd om met antwoorden te komen... op alle vragen van de Tweede Kamer. Hij moet met een uh, feitenrelaas komen. Wat wist hij wel en op welk moment? En ja, de kans is groot dat er daarna dan ook nog een uh, kamerdebat volgt. Want het klinkt natuurlijk allemaal heel heftig. Want of uh, ambtenaren vertellen hun baas niet alles... zeggen zelfs dat hij liegt, ja, of hun baas vertelt niet alles... Ja, dan is de Tweede Kamer weer niet goed geïnformeerd. En dat is... Uh, zoals we allemaal weten, een politieke doodzonde. Ja, dat klinkt naar politieke urgentie. Naar de mogelijkheid dat zijn baan misschien op het spel komt te staan? Ja, dat is uh, moeilijk te zeggen. Dat zal uh, vooral afhangen van die antwoorden van uh, Wekers. En uh, ja, die antwoorden wil de Kamer toch eerst uh, afwachten. Maar ja, dat er uh, iets uh, goed mis is, dat is wel duidelijk. Hij had geïnformeerd moeten worden natuurlijk... als het op zulke grote schaal voorkomt. Want dan uh, had er actie moeten worden ondernomen. Het roept uh, de vraag op, kan Wekers zijn ambtenaren wel vertrouwen? En ook is er wel genoeg uh, vertrouwen bij die ambtenaren in hun baas... bij staatssecretaris Wekers. Dat zal uh, vanavond allemaal uh, moeten blijken. Peter Blok vanuit Den Haag, dankjewel. En een van de grote kritiekasters in deze kwestie... Pieter Omzicht van het CDA. Spreken wij kort na vijf uur. We gaan naar Amsterdam. Want met nog maar vijf dagen te gaan tot de troonswisseling... is iedereen in de hoofdstad druk bezig met de voorbereidingen. Maar de vraag is, wat merkt de gewone Amsterdam van het festijn? Josephine Trehi, jij klinkt alsof je echt... Ergens in het centrum staat. Waar ben je? Ja, achter de Dam, op Ach. de Nieuwe Zuid Voorburgwal. Ground Zero. Dus pal achter de Nieuwe Kerk en het paleis inderdaad. En je hebt hier zo'n rijtje winkels. Brillenwinkel. En ik ken het hier wel, want mijn moeder had hier vroeger een bloemenwinkeltje. Maar dat even tussendoor. Er zit hier ook een heel mooi espressozaakje van Guillermo. Goedemiddag. Goedemiddag. En met een Argentijns bakkerijtje. Klopt, ja. ja. ja. Dat is even balen voor Maxima, want u moet dicht. Ik moet dicht, Ja. Ik vind het prima, maar ik moet het dicht. Jammer voor, voor zo'n dag om dicht te gaan, maar eh, het is goed voor de veiligheid. Ik zie hier allemaal koekjes liggen en dingen. Wat zijn dat? Dit zijn alfajores. Het zijn twee koekjes met tussen, tussen een laagje douze de leche, melkkaramel. Hier... Typisch Argentijn. Typisch Argentijn. klopt. Zou Maximaal wel lekker vinden? Ze vindt het lekker. U woont hier ook? U moet ook het huis uit? Ik moet het huis uit. Ik woon boven en, eh, en ja, maandag en, eh, en dinsdag moet ik weg. Maar u krijgt wel een vergoeding? Ik ga voor de woning een vergoeding. Uh, voor de zaak, we weten nog niet. Wie wacht... Even onderhandelen? Ja, nou, een beetje. We gaan kijken wat er gebeurt. En voor de woning? Voor de woning hoeveel? Uh, voor woning, we krijgen ik denk, 500 euro. Okay. Voor twee dagen met slaap en alles. Nou, kan je in een mooi hotel je maar, hè? bezet. Ja, nee, ik dacht eerst dat mensen mochten kiezen of ze weggaan. Maar dat is niet zo. Iedereen moet hier weg. Het wordt echt ja, veiligheidsmaatregelen. Alles wordt hermetisch afgesloten. En iedereen moet huis en winkel verlaten. En dat verzacht dan de pijn voor de mensen die weg moeten. 500 euro, dat is niet slecht. Jij ja, gaat nog meer mensen spreken, Josephine. We spreken je straks. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Een wat bedompte sfeer vandaag onder de supporters van Real Madrid. En dat is een understatement, want hun club werd gisteren bijna letterlijk van de mat geveegd door Borussia Dortmund. Het werd in Dortmund 4-1. Barcelona liet het dinsdag ook al zo afweten. Toen was het Bayern dat de Spanjaarden met 4-0 versloeg. Correspondent Jessica van Spenge gaat naar het Bernabeus Stadion in Madrid. Om daar een beetje te kijken hoe het staat met die teleurstelling. Moet het dit, moet het zijn. Moet het zijn. No, dormido por el partido, no? Deze meneer heeft zelfs niet geslapen vannacht. Geen oog dicht gedaan. por qué no? el partido de Deze wedstrijd was een schande, zegt hij. Maar we gaan het tijd keren, 4-0 wordt het dinsdag. Wat ben je optimistisch, zegt de kioskman. Bueno, la verdad is lamentable. de de todos Ja, dit is heel zielig, zegt hij. Dit is echt een gebrek aan houding en mentaliteit van de spelers. Hier kun je niks aan veranderen. Want dat heeft Mourinho gezegd, hè? Het is nog omkeerbaar tienen que jugar pues sobre todo dit nog te keren moeten ze echt karakter tonen en druk uitoefenen. Como presionan, como hacen normalmente, la verdad es que el Madrid ayer estuvo irreconocible, de verdad. Madrid was onherkenbaar gisteravond. Het is een grote teleurstelling. Komende dinsdag is hier dus de revanche. Wat wordt de sfeer hier rond het stadion? Het een sfeer, een feestelijke sfeer van alle Europese nachten. het wordt altijd feest. Nu kijken of we geluk hebben. En Als ze niet winnen, dan wordt het dus een Duitse finale. Yo como madridista prefiero lógicamente que el Barcelona no vaya a la final. Als Leen hoopt hij toch niet dat Barcelona in de finale komt. Pocas, pequeñas, pero er sí opciones. Ja, we hebben weinig kansen, kleine kansen, maar ze zijn er. De las noches grandes noches europeas y de las remontadas. En er bestaan van die Europese wonderavonden. Ojalá sea del milagro. Aanstaande dinsdag is de terugwedstrijd. Real Madrid tegen Dortmund en de Madrileinen hopen op een wonder. Dat is het minste wat je kunt doen. DigiD is al de hele dag moeilijk bereikbaar door een aanval van hackers. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken bij overheidsdiensten. Steen van Luitjes, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben directeur van Logius, dat is het bedrijf dat DigiD vertegenwoordigt. We spraken u ook eerder vandaag. En mijn vraag nu aan u, is DigiD alweer bereikbaar? De is uh, nog steeds beperkt bereikbaar. Uh, de aanvallen uh, zijn opgehouden, maar wij handhaven een aantal maatregelen die we hebben getroffen, uh, waardoor ook op dit moment de bereikbaarheid nog niet optimaal is. En die maatregelen die handhaven we omdat het gevaar niet geleken is. De ervaring van onze voorgangers, als ik ze zo mag noemen. De banken, de KLM. Als dus ik goed begrijp, Zo schakelt u uw eigen systeem naar een lager niveau, waardoor mensen het dus niet kunnen gebruikmaken, omdat u bang bent voor nieuwe aanvallen. Maar u zegt, het is beperkt bereikbaar. Dat betekent dat mensen maar moeten afwachten of het lukt of niet. Ja, dat is een beetje, dat is een beetje erg uh, negatief geformuleerd als u mij uh, vergeeft. Nou, ik vraag uh, voor de, de feiten van de situatie. Ja, ja, ja, ja. Nee, het is niet zo dat het een, uh, een soort uh, roulette is geworden of je het wel of niet doet. Maar wat bedoelt u uh, dan precies meestal, met beperkt bereikbaar? Nou, meestal. Laten we aangifte doen. Sterker nog, dat hebben we gedaan. En wat voor aangifte is dat dan? We weten nog steeds niet wie erachter zit. Wat is nou de boodschap aan de mensen die blijven proberen uh, vandaag, vanavond, morgen? Is er nog heel goed mogelijk dat het uh, niet gaat lukken wanneer je wil inloggen op DigiD? Ja, hoe vervelend ik het ook vind om te zeggen, uh, we moeten daar rekening mee houden. En mijn uh, voornaamste advies is dan ook: uh, als u uh, iets met DigiD moet doen wat uh, in zekere zin tijdkritisch is, u moet ook Het blijft behelpen op dit moment nog steeds met DigiD. Steven Luitjes namens Logius, het bedrijf dat DigiD vertegenwoordigt. Dank u wel voor deze update. Wij ja, Swaan, kwart voor vijf bij de AMBB. Hoe staat het ervoor? Ja, op zich een vrij normale avond spits, Tim. Zo vlak voor de meivakantie. Maar met wel een paar problemen. Want ten noorden van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A7 richting Horen. Nabij de afrit Zaandijk. Dat veroorzaakt inmiddels ook file op de A8 vanuit Amsterdam. In het noorden van het land op de A7 richting de Duitse grens. Een flink ongeluk bij, uh, ten oosten van Groningen, bij euvel -Gunne. En dat geeft nu vier kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Wijnand, dankjewel. Steeds meer Nederlanders doneren tijdens hun leven een nier. In de laatste 15 jaar is het aantal levende mensen... dat een nier doneert, vervijfvoudigd. Dat zijn mooie cijfers, goed schrijvers. Gezondheidseconom. Ja, goedemiddag. Dat zijn mooie cijfers. Jazeker, en dat is ook uh, wordt veroorzaakt door de toenemende bewustwording... dat het uh, hier goed uh, aanslaat in Nederland. En uh, dat klopt, ja. Waar worden mensen zich dan bewust van? Nou, dat het nierdialyse levert niet echt zo heel veel extra kwaliteit van leven op. Iemand die nierdialyse ondergaat, die is uh, gemiddeld genomen, is spreiding in... ...in vijf jaar tijd overleden. En met een levende mier... ...dus ik moet zeggen, dus een mier van een levende donor ...kun je nog twintig jaar mee. Dat is een groot verschil. Ja. In kwijtijd van leven natuurlijk. En ook in de verlenging van de levensduur. Maar ook in de kosten. Want een van de duurste ingrepen die er bestaan in Nederland. En uh, dat is duidelijk bekend geworden. Dat is, weten we ook in de, uh, in de maatschappij. Ja, en dan zie je dus... Dat familieleden bereid zijn om niet af te staan aan een o zoon, aan een, o een nichtje, een oom. Dat gebeurt vaak in de familie. En wat, ook heel, wat ik ook echt geweldig vind, dat is dus dat er ook steeds meer mensen komen die dus anoniem een nier willen doneren. En ik zou ook echt alle luisteraars willen oproepen, neem contact op in Rotterdam als je bereid bent dat te doen. Want het is zo'n kwaliteit van leven verbetering. Ja, dat is, voor dat is logisch de... voor de patiënt, maar dan vraag ik mezelf af. Ik heb voor zover ik weet twee gezonde nieren. Waarom zou ik er één zomaar afstaan? Uit solidariteit. Een mens is zowel bezig met zichzelf, en, maar ook vaak voor een ander. Dat hoort bij het mens zijn. Dan ben je bezig met liefde en dan betekent je wat voor een ander. Heel veel mensen willen zoveel mogelijk geld verdienen. Ja, ik zit in de zorg. Ik kom heel veel mensen tegen die graag wat over hebben voor een ander. En dan geef ik toe, want ik, ik geef dan net uh, college vanmiddag. En ze hebben ook van, zou jij een nier op willen staan? Ik hoop dat heel veel luisteraars even willen nadenken en aan tafel willen bespreken. Zouden wij een nier willen afstaan? En u dat, dat zeggen. zeggen. Wat zegt u? Hebt u het gedaan? Nee, ik heb het ook niet afgestaan. En ik ben wel bepland met mijn uh, echtgenoot en mijn kinderen te bespreken. Oké, okay. als we even hebben, want u bent natuurlijk gezondheidseconoom, kijken naar het financiële aspect. Is, is er een economisch belang om mensen aan te moedigen om er neer af te staan? Ja, zeker. Doet u de rekening uh, even? Nou, kijk, uh, uh, zo'n zo transplantatie ingreep in Rotterdam, dat is eenmalig. En dat, uh, dat is een dure operatie. En ook dat herstel, stel dat je daar, dat kost ongeveer denk ik, tussen de 50.000 en 100.000 euro. Maar dat is eenmalig. En dan kan die nierpatiënt verder fijn leven... en dan kan ook dus de donor verder fijn leven. Als je in een nierdialyse bent, ben je ongeveer 100.000 per jaar kwijt. Gemiddeld vijf jaar. Zo'n nierdialyse is eigenlijk toch vijf keer zo duur... als het mogen benutten van een nier van iemand die een levende donor is. Ja, bij die rekensom bespaar je bij een levende donor al snel drie ton. Ja. ja. En dat, zo werkt het. En wat ik ook wel heel belangrijk vind... hou de commercie uit die uh, nier, uh, uit, uit de nierdonaties. Ik kom mensen tegen die mailtjes krijgen uit Bangladesh, uit Latijns-Amerika. Ik wil mijn nier verkopen, maar dan moet ik wel 100.000 euro hebben. Ja. Dat is allemaal via en bedrog. Laten we dat alsjeblieft erbuiten houden. En dat doe je eigenlijk alleen maar doordat je een goed aanbod hebt van de andere kant. Geschrijvers. Schrijvers, ik dank u hartelijk voor deze toelichting op het nieuws... dat steeds meer Nederlanders hun nier doneren terwijl ze nog leveren. Dank u wel. Graag gedaan, tot ziens. In excess, original sin.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 up to a brand new day, to find new dreams that washed away, there hey. was a hey. time hey. when I did not care, A time when the facts is there. there is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Jaren 80-geluid bij uitstek alweer bijna 30 jaar oud, dit nummer In Excess met Original Sin. Nou, Willemijn, hoe ben je? Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, op allerlei plekken in het land zie je tweets, hoor ik berichten, krijg ik sms'jes Met sms'jes dat het zo heerlijk is buiten. Daar um, word je bijna een beetje jaloers van. Wat dacht je? Ik zit al sinds 11 uur vanmorgen binnen. <laughs> ja. maar waar in het land zijn de hoogste temperaturen? Nou, in Eindhoven werd vandaag voor het eerst de grens van 25 graden overschreden. Dus de eerste zomerse dag, uh, lokaal dan uh, bereikt. Maar inmiddels is het in El in Limburg nog ietsjes warmer, zo'n 25,4 graden. Dus echt die, het uh, zuiden en zuidoosten, dat is de, de place to be als je van hoge temperaturen houdt. En daar schijnt ook de zon volop. In het midden van het land is de graad of 22 ook veel zon. Maar komen we wat meer richting het noorden op de wadden bijvoorbeeld. Uh, ter Schelling is het zo'n 16 graden. Ja, die hadden daar gisteren ook al last van de hele ja, de dag. Dat ja. het daar minder warm was dan het rest ja, van het land. Ja, dat klopt, ja. Kortom, kun je genieten? Geniet dan nu. Want ja, morgen... De dag van de koningsspelen wordt het heel anders. Ja, echt, echt heel teleurstellend voor die uh, koningsspelen. Want ik denk dat morgen op heel veel plaatsen het gedurende de dag uh, regent. Het zijn weliswaar perioden met regen. Dus tussendoor misschien ook wat droge momenten. Maar het is ook absoluut kouder dan uh, vandaag. We krijgen te maken met de passage van een koufront. In het zuidoosten kan het nog zo'n 14, 15 graden worden in de ochtend. Maar in de middag, als de koufront ook die regio bereikt... ligt de temperatuur daar dan op een graad of 9 à 10. En dat is ook een beetje maar, uh, representatief dan voor de rest van uh, voor Nederland. Ja, wat een vervelend front zo, een ja. dag na zo'n lekkere temperatuur. Ja, dat is helemaal niet, uh, niet leuk, uh, zoiets. En zeker dan als die koningsspelen dan zijn... dan, uh, dan moet het juist uh, mooi weer zijn. Wat beter vandaag kunnen zijn. Wat Kijk, ja, precies, wat mij betreft wel, als je moet werken. Als je dan even doorkijkt naar het weekend... Ja. komt dat lekkere weer weer terug dan? Ik denk wel van het weekend dat het uh, een flink stuk droger is dan uh, morgen het geval zal zijn. Maar dat koufront, dat betekent tegelijkertijd dat de wind draait. Die komt nu uit de zuidwestelijke richting. en Daarmee hebben we dus die hoge temperaturen. Maar na dat koufront draait, of komt de wind uit het noordwesten. En ja, dan kan je het al bijna raden. Dan ligt het kwik echt flink stuk lager. Vooral op zaterdag is de graad of 10. Zondag is het zo'n 14 graden. Wel zo goed als droog en ook geregeld wat zon. Willemijn Hooper, dank Ruim 3500 gevangenbewaarders hebben in Den Haag geprotesteerd... tegen de voorgenomen bezuinigingen op gevangenissen. Bij die bezuinigingen moeten tientallen gevangenissen en tbs-klinieken sluiten. Bedenker van het plan, staatssecretaris Teven... kwam naar het spui om de actievoerders toe te spreken. Ik ben bijna overal geweest de afgelopen 2,5 jaar als staatssecretaris. En ik heb veel vertrouwen in uw vakmanschap. Ik denk dat we er met elkaar uit kunnen komen... Wat ik nou zoek, dat was vorige week ook bijna gebeurd tegen Rotterdam. Dus ik ben, ik ben net als u wel een beetje gewend om voor mijn baan te knokken. Hoe voelt het om uh, die mensen met uh, de rug naar u toe te zien staan? Beroerd, want dat zijn mijn mensen. En dat zijn nog steeds mijn mensen, ook na vandaag, dus dat voelt beroerd. Ik heb ook van het kabinet mogelijkheden ter meegekregen... als mensen door de verzuinigingen moeten verdwijnen... om te zorgen dat ze van werk naar werk kunnen. Het zijn fantastische mensen met veel vakmanschap. Ik ben in al die inrichtingen de afgelopen 2,5 jaar als staatssecretaris ben ik op bezoek geweest. Ook die TBS-klinieken. Dus ik weet dat daar met heel veel energie gewerkt wordt. Maar wij moeten een miljard bezuinigen bij Veiligheid en Justitie. Waarvan 340 miljoen bij, het, bij de, die suïciële inrichtingen. En dat we moeten we met verstand gaan doen. En volgens mij is dat opgehouden. U zegt hier op het podium, we zullen er samen wel uitkomen. U heeft nog ruimte om het beleid aan te passen. Ik, ik, je hebt altijd ruimte om beleid aan te passen natuurlijk. Nu is denk ik de politiek aan zet. We gaan eerst met de Tweede Kamer het debat afronden. We krijgen een uitgebreide vragenronde van de fracties. U weet er is ook in de Tweede Kamer veel weerstand tegen dit plan. En dan hebben we in de tweede helft van mei een debat. En dan moet ik eens even kijken hoe de politieke werkelijkheid er op dat moment uitziet. De herrie op de luchtplaats van het Binnenhof. Een verslag was dat van Bart Kamphuis. Na vijf uur gaan we toch eens even verder praten... over de problemen die DigiD ondervindt. Al een paar dagen is dat het geval. Brenno de Winter gaat zijn licht daarover laten schijnen. Want het is niet alleen DigiD die dit veel problemen heeft gehad... maar ook de KLM met de banken. U zult daar zelf ongetwijfeld ook hinder van hebben gehad. Is hier meer aan, het, uh, aan, aan de hand. Dat gaan we met hem bespreken. Tot zo.